krijg je van Rebecca Looyen. Goedemiddag, we beginnen met verdrietig nieuws... want Robert Jensen is overleden. Dat heeft zijn broer Frank Dane bekendgemaakt op social media. Jensen is afgelopen maandag overleden... aan de gevolgen van een hartstilstand. En hij lag daarvoor korte tijd in het ziekenhuis. De presentator was onder andere bekend van zijn talkshow Jensen. Hij is 52 jaar oud geworden. De verdachte van de explosie bij een huis in Vroomshoop... heeft spijt van zijn actie. In de rechtbank zei hij dat hij iets ernstig fout heeft gedaan. De man wordt verdacht van het opzettelijk veroorzaken van een explosie... en een dodelijke brand twee jaar geleden. Twee bewoners en drie honden kwamen daarbij om het leven. De verdachte zou ruzie hebben gehad over de verkoop van een hond. Het gaat nog weken duren voordat alle problemen met het elektriciteitsstation in Amsterdam weer opgelost zijn. Een deel werkt nog altijd niet na de stroomstoring die daar gisteren veroorzaakt werd. Bijna twee uur lang lag een deel van de stad plat. Inmiddels heeft niemand daar meer last van. De stroomvoorziening loopt nu via een andere route gewoon door. En dan nog sport, want er is veel kritiek op de dure kaartjes voor het WK Voetbal deze zomer. Maar toch willen heel veel mensen die alsnog kopen. Volgens de FIFA hebben ze meer dan 500 miljoen aanvragen gekregen maar tussen geloot gaat worden. De aanmelding is inmiddels gesloten. De volgende maand wordt bekend wie er een kaartje krijgt... en dat is best prijzig. Voor de goedkoopste betaal je al 200 euro per stuk. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is bewolkt en regenachtig... bij een graad of 8 vandaag. Morgen begint weer met een bui... maar later klaart het op. Het wordt al maximaal 11 graden. Situatie op de weg, vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle... tussen Apeldoorn-Noord en Epen 5 kilometer, sta je 25 minuten in de file. En flitsers die zijn gezien op de A27, Utrecht-Hilversum bij 90,9... en de A58, Goesbergen-op-Zoom, 146,7. Deze week is... Beetje. Het verboden woord. Zegt een QDJ het toch... Druk op de knop in de Q-Music-app en maak kans op 500 euro. Q-Music. Wim van Helden. Nieuwe muziek van Rondé, Never Been Better, hoor je zometeen. meteen. En dit is David Guetta, Gone, Gone, Gone. Q-Music. Q-Music, Q-Sounds Better With You. We will find a possible Hé hey Wim, een beetje gas geven. Je kunt het, een beetje. Dank voor het vertrouwen, Emiel. Gotta Oh, I guess it would be nice if I could touch your back. zien als iets romantisch, iets stoer. Roken! En met name in reclames, in videoclips. Wel grappig, Ricky van Rondé, die rookt inmiddels al acht jaar niet meer. Ze werden ooit bij elkaar gezet op de Herman Brood Academie. Nou, als iets seks, drugs en rock'n'roll en roken dus is, is dat het wel? Rondé is daaruit ontstaan op de Herman Brood Academie, als schoolbeentje. En deze week stond Ricky van Rondé opeens zelf voor de klas om studenten van nu... Ten te leer dat je ook toffe videoclips kan maken die niet bol staat van de sigarettenrook of vepende artiesten. In plaats daarvan laat ze bijvoorbeeld een motor voorbij razen in de videoclip van Rondé. Waarbij als laatste shot de klep van de helm langzaam dichtvalt. En dat ziet er ook heel stoer uit. Kortom, geen peukies in de videoclips van Rondé. Het is helemaal 2026. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen: dit bericht was Gratis. G-R-A-T-E-S tussen de nieuwe van Rande, dit is never been better. When I saw you on the street, I never thought I would be lying from my teeth, saying I'm okay. Never thought to see you here. Wish that I could disappear. But when you asked me how.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 Getting on the internet and checking a new hit me get up. First shot comes strut walking. Little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's, so for a game. Nope, nope, y'all can't copy. up. yeah, move And this here is our party. My posse's back.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 wel voor je compliment Wendy. Je gaat zo sterk vandaag Wim. Het ja, verpouwde woord. Roeloft stuurt een appje. Je plannetje is toch aardig mislukt met Gerard Joling. Ja, ik heb Menno even als zijn jasje getrokken. Want die zag ik hier lopen door de gangen. Ja lieve mensen, daar ben ik weer. <laughs> Doe Gerard ja, Joling na. Gisteren uh, kwam Casper van Kensington uh, ja, mij ondersteunen. Was jouw idee? Ja. ja omdat ik zo ontzettend slecht ervoor sta met het verboden woord. Ik durf bijna niet echt te praten. Echt met het idee dat hij gewoon wat dingetjes van jou zou overnemen. Ja. Nou, dat heeft niet echt gewerkt. Dat heeft niet echt gewerkt. Toen nee. dacht jij... Ik schoot oh. nog meer omhoog op de wall of shame. <laughs> Toen dacht jij, laat ik Menno even terugpakken. Ja, dus ik heb jou vanmiddag een uur lang het foutuur... met Gerard Joling in Leven en Lijven cadeau gedaan. Ja. Was een droom die uitkwam, was te gek. Super gezellig. Ik zeg ja. nog tegen Geer... Weet je... Uh, Doe even je best om hem uit de tent te lokken, want hij is zo... Uh, alles is in control deze week. Nee, natuurlijk. Heb je ook gedaan? gedaan? Ja. Maar twee keer heb je het maar gezegd. Ja. Hoe dan? Geen idee. Zo knap. Op mijn hoede, net als nu. Ja. <laughs> wat is het verboden woord ook weer? Een ander woord voor iets, wat. <laughs> ja, nog wat vertellen. Ik was gisteren um, in de auto onderweg naar huis. Ik belde even naar thuis, naar mijn vriendin... En die zegt, de appie die stond net voor de deur met de boodschappen. Zegt die bezorger tegen mijn vriendin, tegen Paulien. Hé, hey, uh, heeft u er thuis ook zo'n moeite mee? <lacht> dus Paulien zegt, hè, waarmee? Nou, zegt die bezorger van de app, met het verboden woord zeggen. Wat lachen. is dus serieus waar. Lachen. Het is achtervolg me gewoon tot mijn eigen voordeur. Maar ik heb het niet gezegd, ik heb het niet gezegd. You, music, maximum, maximum. Sounds better Can't tell you, I need you. I need mean it. I need you so. Die hoor je zo meteen. De zingende astronaut. <laughs> If you know, you know. The Chainsmokers and Coldplay. Something just like this. En de nummer 1 uit de top 40. Is nog steeds voor Taylor Swift. The fate of a video. In, in een paar minuten. Hey ondernemer.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 Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnamro.nl slash vooruitkijken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ook relax het nieuwe jaar in? Ga naar jouw trendopper of naar Laudius! Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Ontdek mijn unieke zonvakanties.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 werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Albert Heijn bezorgt ook verspakketten zoals nasi of teriyaki, Nakkie. Precies, vers en makkelijk. En nu 10% korting op een verspakket en benodigdheden. werkzoeken.nl voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Oh, je batterij is altijd leeg als het niet uitkomt.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 Nu bij Vodafone. De Samsung Galaxy S25 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel op vodafone.nl. Oh, yeah. 18 plus spelbus. Ja. Echt serieus? 7, 7, oh. 7, 7, 7, 8. oh, wat een geld. Echt wat duizend tot Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Altijd koud, altijd glad, altijd ingepakt, altijd weekamp.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 Vertraging op de A50, Apeldoorn Zwolle, tussen Apeldoorn Noord en Fase, Daar is de oprit dicht. 4 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En op de A59, zonzeel os Tussen de ring Den Bos West en Den Bos Hedel. Daar 2 kilometer kwartier extra reistijd. Wim van Helden. En zometeen de vergeet mijn liedje Shuffle. Nou, Daarom wordt wordt leuk. the pyro, you light the match to water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 Zei ik zei dat het bizar was bij de aankondiging van de derde show. Inmiddels staat de teller op vier keer Johan Cruijff Arena voor Bruno Mars. Huurt hem zometeen met de Q-Music Alarmschijf. En vergeet me liedje. Vergeet me liedjes, shuffle. Het vergeet me liedje. Eerst even lekker shuffelen. De playlist met de Liedjes barst uit zijn voegen. We hebben inmiddels duizend nummers verzameld. Mede dankzij jou hebben we jaren over gedaan. Het zijn stuk voor stuk pareltjes die je ooit elke dag hoorde... maar nu eigenlijk nooit meer. En dat is zonde. Daarom doen we even een shuffle door de playlist. Aan jou de vraag, welke van deze drie vergeven Liedjes... zou je helemaal willen horen? Hoor eens even, de Shapeshifters met Lola's team... Of ga je voor Gregory's team, dat mag ook. Pasto. Oh ja. Nou, die hadden we ook nog. En de derde en laatste in de shuffle. Hey, doll. Me... Waar krijg je het meeste oh ja van... Welke zing je van voor tot achter nog mee? Shapeshifters, Basto of Pussycatch Dolls? Laat maar weten. De Q-Music. Alarm schrijf. Bruno Mars. Bruno Mars. Back with another one. I just might. Yeah. Q-Music. Maximum hits. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did.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 I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her. Oh. Vergeet Mijn Liedjes Shuffle. En vergeet liedje. Duizend Vergeet Mijn Liedjes verzameld. Random drie tracks uit de lijst. Shapeshifters Lola's team. Besto met Gregory's team. Of ga je voor Pussikadols met Stick With You. Joyce zegt natuurlijk Stick With You. Heel leuk om die weer eens te horen. Jake zegt geen twijfel over nodig. Absoluut Besto met Gregory's team. Die hoor je nooit meer. Lorenzo gaat voor de Pussikadols. Tim zegt... Ik was hem helemaal vergeten, maar voor mij zeker besto. Uh, Gwenda, 100% Pussycaddles. Linda, Pussycaddles voor the win. Lisanne. Zo, Pussycaddles. Op en top jeugdherinnering. En Misha. Yo, Wimmy, doe maar de Pussycaddles. Daar hebben we wel een beetje zin in. <laughs> Succes. Heel erg veel zin in. En maar Shuffle. Dat trap ik natuurlijk niet in. Hè. Ben je gek, man? Ik gewonnen 56% van de stemmen. I don't wanna go another day. So I'm telling you exactly what is on my mind. Seems like everybody's breaking up. And throwing their love away. But I know I got a good thing heb. Right. So I say Exactly what is on my mind Kula bij Q-Music. Zometeen hoor je direct My Blood. The years are rushing by, de uren ook. Bijna drie uur, laatste nieuws krijg je zo van Rebecca. Ja, en we moeten het even hebben over de gratis aanzichtkaart... die je in restaurants kan krijgen, want daar is nu veel ophef over. Deze week bij Q-Music, het verboden woord. Oh, zo echt. Heb ik het gezegd? Oh nee! Zegt een Q-DJ, Beetje.